formule 1-rijder Max Verstappen is uitgevallen tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Australië... en schoot na acht ronden van de baan en werd uiteindelijk zesde. In de eerste vrije training zette hij nog de vierde tijd neer. De Grand Prix van Australië is de eerste van het seizoen en wordt zondag gereden. Morgen is de kwalificatie. Het weer vandaag opnieuw vrij zonnig. In het zuiden en westen kunnen vanmiddag wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft wel droog. Maximum temperatuur 16 graden. In het weekend wat meer bewolking en iets frisser. Na het weekend is er weer meer zon. Dit was het DFM. Verkeers -update. Verkeers -update. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Apeldoorn door een ongeluk bij Barneveld 2 kilometer file. Op de A10 Koenplein Watergraasmeer tussen Sloterdijk en Amsterdam Slotenvaart 3 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Die is ook dicht op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda West en Nieuwebrug 9 kilometer file. Er wordt gebogen. de rechterrijstrook is dus dicht van Rotterdam naar Utrecht. Kan het beste via Gorkum, van Den Haag naar Utrecht via Amsterdam. En tot zover de verkeersinformatie.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 the problems of this world drive you slowly out of your